4 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De explosie in een kelderbox in Schiedam heeft een tweede leven geëist. Een man van 18 die gisteren zwaargewond raakte bij de explosie is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Vannacht bezweek een jongen van 4 al aan zijn verwondingen. Beide slachtoffers woonden in de flat boven de box. De twee anderen die in de kelderbox waren, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De Belgische politie is op zoek naar een terreurverdachte die bij huiszoekingen eerder deze week spoorloos is verdwenen. Volgens Belgische media was de politie Osama Attar op het spoor in een huis in Brussel, maar uiteindelijk werden alleen zijn moeder en zus voor verhoor opgepakt. Attar wordt door sommigen gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij is een neef van de broertjes Bakwari die zichzelf opliezen in Brussel. De man was IS-strijder in Irak en deelde negen jaar lang een cel met de oprichter van IS... nadat hij in 2003 was opgepakt door de Amerikanen. De tarweoogst in West-Europa valt dit jaar flink tegen. In Frankrijk, Duitsland en België is de oogst zo'n 20 tot 50 procent kleiner dan vorig jaar. Dat melden vakbladen. Dat heeft te maken met het natte voorjaar en de slechte zomer. Ook in Nederland hebben de akkerbouwers te lijden onder het slechte zomerweer... LTO Akkerbouw spreekt niet van een misoogst... maar wel is de opbrengst minder dan voorgaande jaren. De consument zal er weinig van merken, zegt LTO Akkerbouw... omdat een slechte oogst in West-Europa... wordt gecompenseerd door een goede oogst elders in de wereld. Inwoners van de Syrische stad Manbij zijn massaal de straat opgegaan... om te vieren dat hun stad is bevrijd van IS. Gisteren werd de stad door Koerdische en Arabische strijders veroverd. Op beeld is te zien dat mensen op brommers en in auto's de straat op zijn gegaan. Na de bevrijding ontvoerde IS zo'n 2000 mensen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zijn de meeste van hen inmiddels vrijgelaten of ontsnapt. Het weer op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat zon. In het zuiden schijnt de zon het meest. In het noorden ook kans op een enkele bui. Het is 19 tot 24 graden. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Over vier. Welkom terug bij Happy Radio CFM. Je juist de AH uit de jaren tachtig. En Tatsy u drie alweer, Albert Jan. De tijd vliegt weer voorbij. En we hebben nog zoveel te doen. Ja, met de countdown is begonnen met nog vier uur te gaan. Alvorens de Amsterdamse avond een feit is in het centrum van Zandvoort. Gaan wij het derde uur in van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard hebben we rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly. En het gedicht van de dag, het wordt een ode aan Amsterdam. wat else, zou ik bijna zeggen. En wel aan de oude Wester. En dan hebben we het over, natuurlijk over de Westertoren in Amsterdam. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Nou, de Formule 1-heren zijn allemaal op vakantie naar diverse subtropische eilanden. Maar toch is er nieuws uit de Pitstraat. En dat doen we dan rond de klok van kwart over vier. En terwijl de dames acht momenteel net, en hebben we het over roeien in Rio, net van start zijn gegaan. Gaan wij het derde uur in met natuurlijk veel muziek en veel nieuws en Zandvoorts nieuws. En natuurlijk wat uh, nog te ons bereikt vanuit Rio de Janeiro. Ja, we gaan het allemaal volgen. Ook in het derde, en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, goedemiddag. en wil je live meekijken? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar wwwzfm livenl Hier is Willy William en Ego. Igo, zeg mij qui est le plus beau. Qui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 Worden, hoor. vanavond Vanaf 8 uur Amsterdamse avond hier in het centrum van Zandvoort. Ja, over het jou zei het al, oh, het aftellen is begonnen... en wij gaan ons alvast een klein beetje voorbereiden met Johnny. Hier is de vrolijke koster. Ik ben reeds jarenlang de koster...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 Want om altijd als koster een leven, moet je stapel om een voor zijn. Lang leven het bier in de platen en heerlijke een hem De vrouwen, de wijnen, en de sigaren, in ons geel het mooi Amsterdam.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 Als kost het en joh, Want om altijd als kost het een leven, moet je stapel een shock voor zijn. Alle leven het bier in de klaarheid, en eerlijk in De vrouwen, de bang en de zieharen. Hey. Ben jij die vrouwelijke stuiter uh, al ik dagen niet? Ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Ik zie je vanavond alweer uh, losgaan in het uh, centrum van Salvoort. De Amsterdamse avond. Die wordt afgetrapt om acht uur vanavond. En we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met Johnny... En de vrolijke koster. CFM Race Radio, Pit Report. Inmiddels bijna kwart over vier, dat betekent weer het Formule 1 nieuws. Inderdaad, ondanks dat het op dit moment zomerstop uh, is, Max uh, geniet van uh, lekker zwembadje, zonnetje en noem maar op. Maar er is nog wel heel wat te blijven, toch? Nou, dat valt mee hoor. Oh. Ik, bedoel, ik heb uh, eigenlijk maar één bericht uit, uh, uit het uh, Formule 1 uh, circuit. Want ja, zoals je uh, ook al zei, ze zijn allemaal lekker op vakantie en uh, ze zijn dus uh, niet voor commentaar uh, beschikbaar. Maar er is wel een stoeltjeswissel. En dan hebben we het over Ocon, vervangt namelijk Harianto bij Manor. De Franse coureur Esteban Ocon, 19 jaar, is de vervanger van de Indonesische Formule 1 coureur Rio Harianto bij Manor Racing. De renstal heeft Harriato uit de auto gehaald omdat hij betalingsverplichtingen niet nakwam. De Normandier debuteert eind augustus tijdens de grote prijs van België op Spa-Francorchamps... als ploeggenoot van de Duitse Pascal Wehrlein. Ocon was in 2014 testrijder bij het Lotus F Formule 1-team, de latere opvolger van Renault F1... en verder reservecoureur bij Mercedes waar hij het opleidingsprogramma volgde. Hij werd in 2014 kampioen in het Europees Formule 3 kampioenschap... waar hij Max Verstappen aftroefde. In 2015 volgde de titel in de GP3 een openingsklasse. Ocon zat voor het eerst in een Formule 1 auto in oktober 2014 in Valencia... waar hij in een Lotus een raceafstand aflegde om zijn superlicentie te halen. In de eerste helft van het lopende seizoen was hij de officiële reservecoureur... zoals gezegd bij Renault. Harianto blijft wel. Harianto mag namelijk bij Manor Racing aanblijven als reservecoureur. De Indonesiër had zich met veel sponsorgeld ingekocht bij Manor. Voldoende voor de eerste seizoenshelft. Het is hem echter niet gelukt om bij zijn sponsor de ongeveer 15 miljoen euro ja, ja, los te krijgen. Voor een half seizoenetje is dat. Oh, lekker. Die nodig was om het seizoen te kunnen afmaken. Dus Ocon vervangt Harianto bij Manor. Tot zover. Dat was het. Formule bij cf 15 miljoen voor een half jaar. mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in And he wasn't He sang every morning how lucky I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 De zomer gaat er toch aankomen de komende dagen. En met name morgen wordt het heel erg mooi weer. En dan zitten wij toevallig in de studio. Ja, nee, dat is dus, dus, dus altijd raak, hè. mooi weer zitten wij binnen. Ja, toch, maar uh, wel gezellig morgen tussen 2 en 5. Zandvoort op zondag. We gaan weer even naar Rio toe. Ja, u hebt nog even uh, de uitslag uh, van mij te goed uh, van de dames 8. Dan hebben we het over roeien. Op de laatste dag van het Olympische roeitoernooi in Rio de Janeiro is de Nederlandse dames 8 zesde geworden. Van Dorp, Belderbos, Rustenburg, Van Veen, Hogewerf, Sauer, Lands, Van Rooyen en Noord gingen voortvarend van start... en hadden halverwege zelfs de leiding. Een herhaling van 2012, toen brons veroverd werd, zat er echter niet in. Op de laatste stuk viel de oranjeboot terug... namen de Amerikanen de leiding over... en ging voor de derde keer op rij de Olympische titel... naar de boot van de Verenigde Staten. Groot-Brittannië won zilver en het brons ging naar Roemenië... de kampioen van 1996, 2000 en 2004... Dus helaas geen, uh, geen medaille voor de dames 8. Hmm, sneu, sneu, sneu, sneu, sneu. Ja, straks uh, uiteraard weer meer nieuws. Maar eerst zometeen om half vijf het dier van de week. En deze week hebben we Dolly in aanbieding. <middels> Zaterdag, je hoorde de singer van Metal Laser en Light It Up. Ja, Het aftellen tot Amsterdamse avond is nou echt begonnen, Helbert ja. ja, heb je er al een beetje zin in? Jazeker. Jazeker, je bent er al wat klaar uur gedaan, hè? Ja, en Dan dat is zover. We zijn weer op vakantie, hier in dit mooie Spaanse land. Branden onder de zon nog aan de hemel, we liggen lang uit op de Is it fair? Sommige nummers, Albert Jan, weet je zeker dat ze vanavond langs gaan komen. Ja. Ja. En dit is er ook weer zo, eentje, joh, De Peter Bezen en lieve de lol. Ja, het aftellen is begonnen 3,5 uur tot aan de Amsterdamse avond in het Center van Software. Met diverse podia en heel veel Amsterdamse muziek. We zijn een klein beetje te vroeg, maar het is wel tijd voor onze eigen Dolly. En uh, het dier van de week, inderdaad, luistert naar de naam Dolly. Dolly is een eigenzinnige dame van al 13 jaar. Al anderhalf jaar woont deze dame bij het dierendhuis Kennemeland... en nog steeds heeft zij haar gouden mandje nog niet gevonden. Een flink aantal katten promoot zichzelf en worden snel geplaatst... maar Dolly kijkt liever de kat uit de boom en dan loop je vaak een gouden mandje mis. Dolly is zoals gezegd eigenzinnig, een echte lappendame... die best wel eens een tik uit kan delen. Maar lief en vriendelijk kan zij absoluut ook zijn en het ligt ze heel hard te spinnen. Wat Dolly graag wil, is iemand die haar in haar waarde laat... en de band rustig met haar opbouwt. Iemand die een lekkere, zonnige tuin heeft en een rustig huis... en dat gouden mandje verdient deze schat absoluut. Wilt u weten welke andere katten, honden en konijnen in het asiel zijn? Ga dan naar hun website www.dierenthuiskennemeland.nl Het dierenasiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Maar het is nu tijd voordat Dolly ook een thuis vindt.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 So, darling,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 Stuck up on the station, oh I know I said I I know I so So save! Goed Rio nieuws. Want Nederland heeft er weer een medaille bij voor de Holland 8. Uh, Albert Young. Wat was dat een imposante ja, het race. Jeeetje Luisteraars. Bro. Het was uh, echt uh, kantje boord zilver. Maar het was uh, Engeland. Uh, ja op een gegeven moment Engeland. Uh, de 8 van Engeland. Die lagen een half bootlengte voor. Op zowel Duitsland als uh, Nederland. En Nederland ja, trok op een gegeven moment toch aan. En waardoor ze vlak voor de finish toch op een tweede plek lagen. Maar nog, nog een eindsprint van de Duitsers van het zilver werden weerhouden... Dus Engeland uh, wint de 8 uh, met roeien voor Duitsland. En wederom in ieder geval medailles voor Nederland. En wel de bronzen. Ja, brons met een gouden randje. Ja, is ja dat mooi, mooi, mooi, mooi is dat. He. Ja, die klinkt goed. Goed, we hadden het eerder in het programma over het jubileum van uh, de Z uh, SV Zandvoort. Dat Zandvoort, staat 75 jaar. Terwijl de Lustrumcommissie druk bezig is om een gigantisch feest... voor de leden en geïnteresseerden te organiseren... is het eerste van SV Zandvoort druk bezig naar de aanloop voor de competitie. Maar dat is nog wel wat werk te verzetten door de trainer Laurens ten Heuvel. Want afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, werd duidelijk dat trainer Laurens van ten Heuvel van SV Zandvoort nog het nodige werk moet verzetten voordat zijn ploeg klaar is voor de competitie. De gasten van afgelopen zaterdag, de derde klasse zaterdagclub AH78 uit Huizen, hoefden niet eens tot het gaatje te gaan om te winnen van Zandvoort. De eerste tien minuten zag het er nog allemaal wel aardig uit. Zandvoort creëerde een paar kleine kansjes... en de tegenstanders werden ver van hun eigen doel gehouden. Maar meer ook niet. De huizenaren echter kwamen steeds meer in hun spel... en voerden de druk op het Zandvoortse doel steeds meer op. De Zandvoortse verdediging had moeite de snelle spitsen van de gasten te stoppen. Dat het uiteindelijk slechts bij 0-2 bleef, was niet meer dan een gelukkig. Zandvoort kreeg uiteindelijk nog wel een paar kansen, maar kon deze niet benutten... Dus er is nog veel uh, werk te verzetten voor het eerste van S.V. Zandvoort. Maar dat zal het Lustrum niet in gevaar brengen. Nee, wanneer gaan we beginnen? Uh, over twee, week, twee weken, meen ik. Twee weken. Vandaag zijn ze nog aan het oefenen. Dus volgens mij over twee weken. Maar dat vinden we er niet op vast. En uiteraard ook weer het uh, live verslag bij Zandvoort op zaterdag. Verzorgd door collega Jan van Es. Zometeen, meteen over een tweetal plaatsen. Dan, uh, platen, dan hebben we het gedicht van de dag.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 Thank you. next to you.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 Ja, uh, lekker. Lekker, daar goede, is goede Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is Fred. Ja, dat wilde je ook wat zeggen. En jij ja, hebt gezien hoeveel uh, cd's hij meegenomen heeft van uh, ja, ja, niet normaal, hè. Dat, dat gaat een feestje worden, hoor. Ja, nou, een feestje. Nou, wij feestje. zijn ook helemaal in, uh, in de Amsterdamse stemming. Want we hebben het gedicht van de dag helemaal in het teken van Amsterdam. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. En waar ik kom op de aarde, al is het ook ver hier vandaan... Dan zal ik steeds van je vertellen. Van die mooie, die fijne Jordaan. Aan de voet van die mooie wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Heb ik er dikwijls staan dromen van die mooie, die fijne Jordaan. Ik droom van de bruggen en grachten. De geraniums, edel van kleur. De porter in donkere nachten. De schillerman, jovel van geur. Ik hoor ze nog steeds schreeuwen, die knapen. Van mosselen fijn in het zuur. Het water dat droopt langs mijn tanden. En mijn hartje geraakte vol vuur. Aan die voet van die mooie wester. Heb ik een gedachte gestaan. Ik heb dikwijls staan dromen. Van die mooie, die fijne Jordaan. Er komen ook grijze haren. De rimpels van zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tager. Toch wil ik jou nog eenmaal nog zien. En klinkt straks het klokje van schade. Al not ik straks kreupel ook gaan. Om waar ik ben geboren te sterven. In jouw fijne en vieren Jordaan. Ja, dat is wel mooi, hè? Groninger die Amsterdam ja. gaat praten. Het is uniek en u maakt het mee bij CFM. Niet te geloven. Een maandag in de herhaling. Ja, maandag in de herhaling. Het gedicht van de dag helemaal in het teken van Amsterdam. En waarom doen we dat nou... Nou, vanavond Amsterdamse avond, vanaf 8 uur in het uh, centrum van Zandvoort. En zo dadelijk de voorbereiding daarvoor tussen 5 en 7 bij Fred. Hij, jawel, hij is er weer. Mijn eigen was een weekje in Parijs, om de contributie te verdedigen. O, Piet de sigaretare zette maanden, voor die tijd is een eentje Frans zitten leren. Maar toen iemand een verstond, deed hij man, wel de zon op de Picot Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Amsterdam, wit zijn Amsterdam, die tijd. Want die mogen ben ik rijk en gelukkig gelijk. Geef mij voor Amsterdam. Nee. Bakker aast op zee Van de hoogte kreeg je te vaten Als de slager niet toevallig Net zo'n lange stal te greep Had die nooit geen brood meer gebaten Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden En toen klonk op de Chambellise. zei Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs Amsterdam, met zijn Amstelen uit Rijn, want die mogen... Ik er helemaal op gekleid, hè, vandaag. In <tie tie> Amsterdam, <tie <tie jawel. Ja, wel. Johnny Jordaan en geef mij maar Amsterdam. Ja, zodra ik na vijf uur entertainment voor you met Fred. Jawel, hij is weer in de studio. Goedemiddag Fred. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, ik, nu... ik ben er ook weer blij om. I ja, ja, ja, ja, ja zeker. Toen was ik eventjes afwezig natuurlijk. Ja, nou, toen zat je was lekker in Amsterdam, hè? Ja, nee, toen was ik inderdaad de, ja, de gay parade, de Canal de parade. Uh, ja, was, was hoe de het keer, was. De keer, was de eerste keer dat ik je ja, ging. Ja, voor mij he? was het de eerste keer inderdaad dat ik, dat ik het meemaakte. Nou, ik zou zeggen voor heel allemaal herhaling vatbaar. Oké, okay, maar ja, we, we gaan, jij gaat je ons opmaken uh, de komende twee uur live uh, richting de Amsterdamse avond ja. tijdens Entertainment for You. En uh, wat, uh, wat voor soort programma wordt het? Uh, uh, uh, ja, een beetje, ja, uh, eigenlijk een beetje meer Nederland Nederlandstalig dan normaal. He, dus uh, ja, uh, we hebben ook uh, sowieso uh, dadelijk het eerste uur eventjes Demi de grote uh, in de uitzending uh, voor uh, zijn nieuwe single natuurlijk. En die uh, luistert naar de titel? De titel is een beetje meer. Een beetje meer? Een beetje meer. Dus live gast. Dus ik zou zeggen ja. mensen die nu zitten te luisteren... Doe ik even de webcam aan, dan kan u live meekijken. Dus twee uur, de warming-up ja. zal ik wel zeggen voor richting voor, vanavond. Ja, inderdaad een beetje de warming-up voor de, ja, de Amsterdamse avond hier in Zandvoort natuurlijk. Oké. Okay. En ja, ik zou zeggen lekker allemaal lekker naar het centrum van Zandvoort... Ja, dan hebben ze een mooie tijd tussen vijf en zeven. En dan om zeven uur even een hapje eten. Dan kunnen ze hem acht uur gelijk door. Ja, precies. Ja, ja, heel ja. Goed. Goed ja, of, of, of in ieder geval acht uur. En dan daarna een hapje eten. Dat kan ook. kan ook uh, nog. Uh, dus. <laughs> maar goed, het eerste uur dus CD uh, live. Ja. Nogmaals, uh, wie heb je te gast? Demi de Groot. Demi de Groot. Ja, ja. Met zijn nieuwe CD. Met zijn luister... nieuwe CD. Naar de naam. Een beetje meer. Nou, ik zou zeggen, uh, luisteraars en... Kijkers, Kijkers, niet vergeten, ja. blijven <laughs> luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En kijken kan via www.zfm-live.nl. En hier is Quincy in Verlangen. Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me, ga je met me mee?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 Zo, dat was weer een mooi middagje. En vanmiddag tussen twee en vijf bij Sierveld. Ja, en een bronzen, bronzen plak. Ook nog voor de Holland 8. Dus uh, ja, helemaal goed, albert -Jan. Dat is mooi meegenomen. En natuurlijk vannacht uh, nog uh, uh, Schippers krijgen we, de finale. Als we de half, er zit nu een halfje na de finale. En Kromo's. Uh, Ik hoop echt dat ze een medaille wint. Want ja, dat, dat, heeft, uh, dat is gegund. Dat heeft ze wel uh, verdiend. Maar goed, de komende twee uur live. Fred met Entertainment for You. Ja, dus u kunt rustig gewoon uw radio aanlaten, uw, uh, de webcam uh, volgen. En dan uh, gaan wij, uh, hebben wij werkoverleg. Hè? Zo is er geen we weer wat fouten Wij daar. gaan nog vast op naar uh, oh, oh, uh, de Amsterdamse avond. Goed idee. Gaan we doen. Veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Ja. En uh, ja, jullie ook natuurlijk. Oké, dank, Oké ook nee, het gaat Dag zeker oh, lukken. Oh, <lacht> en morgen zijn we er weer hoor. <hast> Tot dan. Dag. Doei doei. <slams> <mys>